je kashmeerkeep en een schipperspetje? Ja, nee, maar dan is het raadsel uit de wereld, hoor meneer Harbekein. Dan is dat de heer Biels junior, onze onderdirecteur, weet u wel, nee, nee. Wat zegt u? Of het de gewoonte is dat onze fermanten s'avonds het roven gaan? Nee, maar hebt u daar dan niet over gelezen? Dat is toch die grote collecte van het jeugdhonk? U weet wel, ten bate van het Goede Bedoelingenfonds. Wat? U hebt hem wel degelijk handen op en je geld of je leven horen zeggen. Ja, nee, maar hij praat een beetje onduidelijk hoor, meneer Harbekijn. Dat is namelijk hun slogan voor die actie, hè. Hand erop, uw geld voor ons streven. Hoort u het verschil? Nee, maar dat is dan volkomen bona fide, hoor. U hoeft echt niet bang te zijn dat uw geld daar in verkeerde handen komt. Hebt u veel gegeven? Hallo? Hallo, meneer Harbekijn. Meneer Harbekijn heeft neergelegd. Net te vent, waarschijnlijk. Ah, ah, dan word ik een vulkaan. de berg. lava. vader, herken je me niet meer, hoor. Zo gelijkmoedig. Als ik normaal wezen mag, maar dan, als een leeuw, als een leeuw. Dan vecht ik me nog liever de Goedemorgen. Morgen, meneer Bils? Morgen, nee, nee, nee. Daar moeten ze vanaf blijven, hoor. Dan moeten ze niet aankomen, <tie> wat jij. Zou jij toch ook doen? Wat? Als ze eraan komen, zorgen dat ze eraf blijven. Eh, uh, waarvan? Van mijn oude pie. Je wat? Mijn oude pie. Als ze mijn oude pie willen komen. Ah. mijn oude heer. Pa, pa pie. De oude pie Wiels. De oude Pieter. oh nee, ze. Laten ze niet mijn oude heer komen. Hm. Dan heeft het met mij kwaad kerst eten. Tja, dat neem ik aan. Kun je aannemen, hè? als kind al. Hè. Als ze iets van pa zeiden. Als ze zeiden, jouw vader is een krottenbouwer. Dan vocht het me dood. En dan hing broer Piet me voor oud vuil op zijn bagagedrager. En dan zei hij thuis tegen moe. Au, wou er weer jan. Jan." Ach, en je moeder? Ah, oh, moe, moe bies. ah, zeg. Die had je dan moeten zien, moe. Die vermoeide ogen, die dan weer begonnen te fonkelen. En die grote, moe gewerkte handen, die ze dan droogden aan het geravelde schort. En aan rang, om het kop, dus rang. Hier, doe We gaan en fietsen tot u spieten. Tot wat je speet? Dat gaf niet, vond ze niet belangrijk. Moe, mocht je zelf weten. Dus dan ging broer Piet maar, maar weer voor oud vuil over de bagage dragen en Karren maar weer. En als ik daar even bij kwam, dan vroeg broer Piet zo eens over zijn schouder: Auge, spiritual, mijn broerke. En dan zei ik: Nee, Piet, nog niet, de junk. En dan lachen, en dan hadden we schrik. Heerlijke jeugd gehad, Piet en ik, samen heel wat afgefietst en zo, ja. <kwijls> ja, ja ze, maar begrijp ik dat ze je vader nou weer belasterd hebben? Tja, geprobeerd. Ze hebben het geprobeerd. Paas, nagedachtenis, beswanderen, geblazen. Hartstikke nou, lelijk opgebroken, hoor, de heren. Wie? Wie? De heren. De heer Bos. De heer Kees. Kees Bosraaf. En meneer Herreburg. Leidensjul met Bakkie, je weet wel. Bruin. De heer Waspik. B Bakkie Bruin Waspik. Ja, noem ze maar op. Een lastige campagne tegen Weile je vader. Om u te dienen. Maar waarop gebaseerd? Of? Op het huwelijk van Bok junior. Bok Loosboter junior. Jonge Bok. Van Verenigd Cement. Over een aan goede smaak gesproken. Het is me nog niet duidelijk hoor. Dat huis. Dat jonge paar, hun huis, eergisteren getrouwd zijn. Hè? komen bij mij in de laan wonen. Villa Tempo Dulu. Heeft pa nog gebouwd destijds? Ah. Ja, ja, ja, ja. Ontroerende gedachte hoor. Een monument. Hè? Een monument van paas. Bouwkunst, kwaliteitsbouw. Bouw voor de eeuwigheid, pa. Jammer dat er nog maar zo weinig van, van overeind is mogen blijven. En wat is er gebeurd dan? Zij weet niet, maar. He, daar wil je dan wat aan doen. Hè? Huis van pa, jonge mensen die daar intrekken met hun prille geluk. Dat voel je aan pa verplicht. Pa's nagedachtenis, pa ter ere, soort van eerbied zeg maar. Hè? Te meer waar het de jonge bok betreft. Voor van een vredig cement. Ga bouwen, hè? die enorme uitbreidingsplannen, die zaak. Dus het mestmeid aan twee. nou ja, onzin, onzin, pa ter ere, dat is de hoofdzaak. ...hoe pa het zelf gedaan zou hebben, beginselen, Ja, ja, hè Ja, nou, je, daar, zo, zo, zo ja, zoiets, ja, ja, ja. En wat deed hij dan? Nou ja, daar is over gepraat, hè, met Bok op de herenclub. Dat zo is aan te vallen dat pa die Villa nog gebouwd heeft destijds... ...of er nog klachten zijn. Ja, de bekende Bierservice rijdt over de generaties heen. Of je nog wensen had, het je misschien, het jonge mevrouwtje Loosboter, Hoelie, dus... Roelie Watermond. Trouwt met het meisje Watermond. Jonge Bok. Ja. En uh, hadden ze nog wensen? Ja, wat wil je? Jong bruidspaar, Die hebben altijd zo van die wensen. Altijd raak, vaste prik. Dat, uh, dat wil wel. Dat is de leeftijd. Doorgeefluikje. Hoe? Doorgeefluikje van de keuken naar de kamer. Jonge mensen, nietwaar? In hun bruidsdagen. een grootste verlangen voor de witte broodsweken. Doorgeefluikje. <lacht> dus wij erheen, gisterenmorgen vroeg. Gisterenmorgen vroeg. Ja. Na die mensen een eerste huwelijksnacht? Ja, natuurlijk. juist zeg. Die hebben een dag achter de rug. Die horen niks. Die zijn weg af. Die slapen als osten. En wat ben je daar dan gaan doen? Even verbouwd, daar. In dat muurtje. Even dat doorgeefluikje geplaatst. Ik dus met neef even, de clown. Hoe heet hij? Morgen, chef. Ah, morgen, Lien. Ja. Hoi, Koen. Eh, morgen, Paul. Ik vertel te helle. Hier net over gisterenmorgen vroeg, man. Ja, beetje gênant gedoe nog, Lien. Beetje naar, allemaal. Hoezo gênant? De onzin te helpen, Paul weer, omdat ik hem voor die mensen hun slaapkamerdeur geposteerd had, voor het geval ze te vroeg naar beneden zouden willen komen, nietwaar, eerst dat geval klaar, dat vindt hij dan gênant. Het is die mensen hun eerste huwelijksnachtje? Ja, en het is hun eerste doorgeefluidje mede, oh. Die sliepen als os hoor, die twee. Een tamelijk groot verschil tussen de biologische realiteit van een os... en die van een bruidspaar met uw welnemend, chef. Ja, en het verschil tussen een geit en een scheidsrechter... hoor je als een fluitpol. Ja, bespaar me je banaliteiten, ter helle. Ja, zegt. Maar het uitbreken van zijn muur maakt het toch niet een verschrikkelijke herrie. Wat heet, Lien? Helemaal niet. Dat hoeft helemaal geen herrie te maken. Als je maar voorzichtig een paar steentjes losbikt... Dikje met de moker... ...en klaar... ...als het maar goed gedaan wordt, Po... ...ja, daar zegt u er even iets bij, Sjef... ...ja, allermachtig te helle ...alsof het mijn schuld was... ...wat, wat, dat... ...rampte me natuurlijk... ...als ik dan voorzichtig... ...de steentjes heb losgemikt. ...en ik zeg tegen dingen... ...het kind, nee, even... ...ik zeg, ja, doe maar even... ...klaar weer hoor... <lacht> Dan neemt meneer de moker en die zegt het. Goeie. Goeie, ja, met de moker goeie, hè, meneer. Hè, oh, dat is ja, Lien. Te gek hoor, weet je wel. Dan hebben we de, de, een, een muur van paak, ja. Waar ik dan eerbiedig het cement tussen een paar van paassteden wegbeitel. Ja, ja, die gaat daar nog voor de vorm in staan bijtelen zeg. Wat ja. die met de stofzuiger had kunnen wegzuigen. <lacht> dat zand. Dat zand? Paas cement? Waar de heer. Mag ik je dan even mededelen dat het recept van Paascement... ...een van onze best bewaarde familiegeheimen is? Ja, een gezond schaamtegevoel kan men ons niet ontzeggen, nee, ons. Ja, ja, ja, ja, nou, dan moet jij me eens verklaren... ...waarom Paascement beroemd was tot ver over de grenzen. Haha, daar kwamen ze naar kijken tot uit Marokko, Algiers. Ja, omdat ze het daar gevonden hadden. Volgens ja, mijn nou, vader dan, hè. Want daar je het bij Noordenwind helemaal heen, dus. Ja. Volgens mijn vader dus... Zo vermoedt men dan dus dat de Sahara Sahara, Sahara ontstaan is, dus ook, dus dan. of hoe weet je, moesten wij daar ergens, al dus volgens mijn vader dan. Dus. Ja, ja, hoor, al dus volgens mijn vader, dus dan, ja. Piet weer even als ik het over een windbuil heb. Ja, dat is de kip, oma, of omdat jij die eerste steen niet mocht leggen van opa, voor die villa, die tempo allemaal, Oula of hoe weet je. Die. die zat er vandaag nog in, Lien, mijn vader's eerste steen. Ik ben gelegen door Pieter Biels, weet je wel? Ja, hoor, te helen. Ik ben gelegen door Pieter Biels. Dat is niet het laatste stinkje. He, wat meneer in zijn carrière gelegen heeft. Foei! Zeg maar, wat gebeurde er dan? Meneer, met hem ook weer even, ram. Dat meteen de hele pasgetrouwde bruidskeuken ontstaat aan te grenzen. Wegmuur. Ja, wat wil je, zeg? Wat ik wil? Ja, knaap doelt op de waarschijnlijk minder deugdelijke constructie van die muur, chef. Po, beste Paul. Zou je er even rekening mee willen houden dat deze muur geconstrueerd werd door de oude Pie? Ja, dat is hetzelfde wat ik zeg in andere woorden, chef. Pardon? Ja, heel gek zeg. Om in plaats van een doorgeefluikje op ene een volledige doorgeefportebrisée te hebben, weet je wel? En daarna komt er dan heel op zijn gemak... een stukje plafond naar beneden zakken... en daar staat een krapootje op. En daar zit Koen in... en die kijkt zo een schattend om zich heen... en die zegt dan... gos zo mogelijk, chef. Ja, ja, ja. Die moet je eens ergens van proberen te overtuigen, zeg. Vol. Dan, dan komt hij toch zelf met het plafond naar beneden... gos zo mogelijk, chef. Ja, omdat het geen draagmuur was, chef. Oh, dat, dat had ik nog in de bouwtekening nagekeken... Ja, of er met dat doorgeefluikje geen kwaad komt... of wordt gevallen. Een draagmuur was... Maar dat was het niet, dus dat plafond kan mogelijk naar beneden komen, waar of niet... Zie je, hij gelooft het nog niet ter helft. Dat houd je toch niet voor mogelijk, hè? Dan sta ik meteen met mijn met armen boven mijn macht de rest van het plafond op zijn plaats te houden. Met daarop de hele bruidszweeten hè? Maar meneer Poop blijft dan rustig in zijn neergezorte kapotje zitten... en zegt God zo mogelijk, heeft. Ja, nou, toen heb ik me even het witte waanzinnig gelachen, hoor. lief, ja. eerlijk. Ja, jou heb ik helemaal een grote hulp, zegt de Helle. Dan krijg je toch wel even het bewijs... dat de mens niet voor niks het paradijs is uitgejaagd, hoor. Als je die daar zijn hulp in roept... als je dan even iets toeroept van... haal stukjes, jij. Ja, zie je wel. Ja, zie je wel. Ja, zie je wat wel? Nou, je zegt het zelf. Haal stukjes. Haal stukjes? Ja, haal stukjes. En wat haalt hij dan? Nou, dan haal ik stukjes. Ter Helle, ik zweer het, hoor. Dan haalt hij stukjes. Ja, van die houten palen. Nee, van bouw en woning toezicht. Ingenieur stukjes. <lacht> Als ik daar een villa van... Pa, met mijn lichaam staat te behouden voor instorting. Dan gaat hij even behulpzaam de heer Ingenieur Stukjes van bouwenwoningtoezicht alarmeren. Ja, ik kraaps wettelijke plicht, dacht ik, Gerda. Ja. ja, er zal toch iemand in de familie de wettelijke verantwoordelijkheid... ...voor dit bouwkundig schandaal op zich moeten nemen, niet? Dat ik denk, nou laat ik dat dan maar weer wezen, want ik ben nog jong. Tja, over jong gesproken. Dat bruidspaardje daarboven, merkte dat niks? Niks. Geen spat van gemerkt, Oh, Ongelooflijk, zeg. Waarom? Een bruidspaard? Mensen die eigenlijk ongestoord samen zijn, wat wil je? Die willen dat wel eens even uitvieren, die vrijheid. Licht uit te slapen, maar jongens als ossen. Die hebben bosraaf niet eens gehoord. Bosraaf? Wat deed die daar? Ja, vraag dat wel, ja. Over een genant gesproken, zegt bosraaf. Dus ik nog probeer hem een houding te geven. Een houding? De onmogelijke opgaat natuurlijk. Probeer jij je met een plafond boven. Je mag maar even een houding te geven. Als iemand je dan vraagt, wat sta jij daar te doen? Al, ik zeg, ik plaats even een doorgeefluikje, Kees. Ja, u kreeg er een kleur van, chef. Waarom? Ja, en u had al zo'n kleur, hè? U zag al paars van dat tillen. Paul. Ja, toen kreeg u nog een kleur ook, zeg. Dus toen was helemaal op zwart af, chef. Eerlijk, ik dacht dat ik het best. Oh. Nou oh ja, ik bedoel, de bekende gezonde gelaatskleurchef, uw eigen. Juist. Zeg maar, wat kwam Bosraaf dan nou doen? Ja, ja, ja, meneer Bos, dat is vieze Kees dan weer even, hè. Een schoutje. Een wat? Een schoutje. Die komt er dan even met een stalen gezicht een schoutje bouwen, meneer. Even een klantje lijmen, jonge bok, vredig cement. Even een gratis schoutje komen bouwen, daar. Kleine, uh, gaat nietig. Het zal je stijl van doen, maar zijn. Klantje lijnen met een schoutje, zie je het verschil? verschil met een doorgeefluikje? Wel, nou, nee zeg. Pardon? Ter -helle, sorry even. Uh, dat doorgeefluikje was paat ter ere, ja, een homohalse. Een paasbouwkundige nagedachte, is. Ja, zoveel requiescat in ruïne, hè? Of hoe zeg je dat in het aannemings-Latijn? Ja, eerlijkheid gebied te zeggen dat het huis ook voor Kees Bosgraaf een soort van ereplicht betekent, de chef. Ja, ja maar de brutaliteit, die waren. Om daar dan nog een beetje vroom over te gaan staan kwezelen. Waarover? Over zijn oude vader, de oude Ari, Om daar dan een beetje ontroerd over te gaan staan mekkeren van, dit is nog gebouwd onder paas, supervisie. Och, dit huis. Hé, en het... Als opzicht dat je de oude Arie Bosraat, die toen weer eens een keertje failliet was, en toen heeft pa, de oude Pieter, die heeft hem toen met zijn goede hart, maar weer eens aan het een of andere Oozele baantje geholpen. Ja, nee, ho even, dat moest hij, hè, opa Biels. Omdat die oude bosraaf iets van hem wist, weet je wel. Volgens mijn vader dan weer, dus. Ja, hoor, volgens fijne broer Pieter, maar weer een fijne adres. De oude Pieter Biels, die zich door iemand laten chanteren, kom, kom. Ja, zeg, zo zegt mijn vader dat precies zo, zegt Die zegt die oude zich door iemand laten chanteren, kom, kom, integendeel. Voila, integendeel, uh, nou ja, ja, ons, nee, ik, ik, ik weet dat wel, dat was dat. Dat zaakje, daar heeft de rechter paardloenen symbolisch. Euh, euh, euh, Waar had ik het over? Wat zei je van over dat die vader van Kees daar dan bij de bouw van het huis... ...te mooi met zijn pet naar heeft lopen gooien, chef, met permissie. Gezien dat plafond alleen al ja. Ah, die oude Arie, Paul, wat dacht je? Die stond in de branche niet voor niks bekend als puimstenen Arie. Die heeft zich daar rijk aan gestolen aan dat huis, jongen, die heeft. Die heeft haar handje plat gespeeld met de leveranciers, noem maar op. Nee, ik denk ga jij maar met een vroomsmoel je goedkope schoutje bouwen. Haha, <laughs> treller. <Te> <laughs> voel je hem? Nee. Wat? Wat voel je niet. Nee. Ah, daar had je bij moeten zijn zeg. Oh. Hoe kees daar dan even met dat vroomsmoel die oude schoorsteen ging staan slopen. Het eerste de beste steentje dat hij losklopt. en waf. Wat? Waf. Wat? In welke zin, wat? <laughs> in welke zin, wat, Paul? Ja, uh, eerst nog dat vreemde gerommel, chef. Ja, ja. En toen pas, waf dacht ja, ik. Ja, ja, dat was Jules. Jules? Herber, Jules Herber. Als een warau, Jules. Uh, als een wat? Het is schoorsteen, als een Ja. Yeah. Die komt dan even door de pijp naar beneden kletteren met zijn haan. Hmm. Ja, en die krijgt er nog even... Die instortende schoorsteen over zijn lijf. De piramide als een varo, Jules. Eh, uh, met wat, zei je nou? nou met z'n wat? Ja. wat? Met z'n wat? Met zijn haan? Oh. Met zijn eeuwige haan in zijn hand. Je weet toch <tie> wel van die smerlapperij met Jules' haan? Eh, uh, nee. Nee? Nee? Nou, dat is scherige Jules weer, nietwaar? Die gaat er dan even over de rug van een bruidspaard het verenigdse mens, dan paaien met een haan voor de cent. Een windhaan. Die... Die koopt hij voor een kwartje, de bos. Ze piepen nog voor ze op het dak staan. En binnen de week hangen ze verdood in het westen te pikken. Ach, Geut. En die was hij op het dak aan het zetten? Ja, met de weemoedige lorrismoes van, ja, mijn oude vader heeft voor deze villa nog wat materiaal geleverd destijds. Nou, dat kreeg je dan meteen even bij één schoorsteen tegelijk... ...op zijn schijnheilige hersen, zegt het materiaal. Ja, dat was zo'n mal gezicht, zeg... ...als je daar met die man van bouw- en woningstoezicht dat huis naaiert... ...en je ziet dan Suel Herdenburg met zijn haan op het dak staan zwaaien, zeg... ...en dan schiet hij met zijn been door het dak... ...en dan grijpt hij zich aan de schoorsteen vast... ...en dan verdwijnt hij met de schoorsteen uit het gezicht. En daarmee zie je dan het hele dak dat ze laatste steun kwijtraken... En dat begint dan zachtjes achterover van het huis te zullen, de dak. Net alsof het beleefse petje afneemt voor bouw en woningtoezicht, weet je wel. Ja. En dan... Dan zie je daar in de slaapkamer boven... Hoe Roelie en jonge Bok daar in de frisse buitenlucht... Daar even vrolijk samen liggen te... als ossen. Ja, ja, ja. Wie zal zeggen hoe onrustig een os pleegt te slapen. Nee. Ja, een pijnlijke situatie al met al, die. ja. En die man van het bureau? Stutjes, de fijne meneer Stutjes. Die had het bord al op zijn bagage dragen, zeg. Die maar meteen even van paasarchitectonische monumenten degraderen tot onbewoonbaar verklaarde villa. Ja, zeg, Bakkie zijn flits lampjes al te zoeken, Bakkie Bruin. Ba ja, wat waspik, ja. Bakkie Bruin waspik van de krant van het Nieuwe Heden. Of hij het ruikt, hè. Maar dat was dan wel een van het verkeuradres. Ja. ja, wat kon je er tegen doen dan? Als je aan oude heer komt, hè? Aan mijn oude pie? Nou, daar moet je vroeger op staan, hoor, als je aan oude pie komt. hè. oude pie bij staan, hè? Nou, dan ga, nee, nee. Dat vecht ik me dood, hoor. Paul? Ja, het was misschien de beste oplossing zo, chef. Voilà. Voilà, als een leeuw, als een duivel, dat zeg ik. Heren, acht u het wel verstandig onszelf in het eigen vlees te snijden, heren. Uh, in het eigen vlees? Ja, dat roze randje onderaan zijn spekkeling. Ja, laat we even wel wezen. Uw pa, verantwoordelijk als aannemer, de oude bosraaf, steelt er zich de opheffing van zijn faillissementen met elkaar. En de vader van Jules financiert met de winst op zijn houten, nieuwe haren. Ja, Jules heeft het van niemand vreemd hoor, van die, oude, van die eeuwige meiden van hem altijd. Ja, maar die man, wat, hè, wat, van nou. bouw- en woningtoezicht. Stutjes. Ja. Stutjes. Sjang Stutjes. Ja. Je denkt toch niet dat die staat te dringen, hè? Die hoefde ik wel even feintjes aan zijn paat te herinneren. Dat was de oude Stutjes, zeg. Zo'n dubieus, bouwkundig tekenaartje. Daar was toen nog een schandaal van, woning, van woningbouwvereniging West aan te danken. Ja, die heeft die vierde ontworpen. Dat was paard toen opgedrongen. Door wie? Door de oude Bruin Wasping, de vader van Bakkie. Dat was zo'n makelaartje, zo'n huizenzwendelaartje. Dat was paas opdrachtgever. Die bouwde niet meer lapperij voor oud-Indisch mensen en zo. Tempo Koeling. He, die heeft van zijn woekerwinst destijds voor Bakkie de krant gekocht. Nee, dat was opeens een heel eensgezinde vergadering van nabestaanden hoor. <laughs> oh, daar, daarinner man, als je het over dubieuze praktijken hebt. Meneer, uh, nou, even wat ze van gormorgen hè? Oh, dag liever. Ja, die is er hoor. Ik geef je even. Ja, dank je, Biertier. Ja, meneer, helemaal Sam, dan nu even bij. Nee, nee, nee, kijk, laat me het u weer verder, meneer man. Herbe stond namelijk met zijn haar en zijn hand op Begrijp je me wel, toen speelde hij even de vijf.